12 uur. Het NOS-journaal. de Jong. Goedemiddag. Opnieuw doden bij protesten in Syrië. Europees topberaad over financiën Griekenland en golflegende Balasteros overleden. Het weer zonnig met zomerse temperaturen. Op de Wadden wordt het zo'n 23 graden. Landinwaarts kan het een graad of 28 worden. En daarbij staat een matige zuidoostenwind. Morgen opnieuw een warme dag, maar dan is er smiddags in het zuidwesten kans op onweer. De dagen daarna minder warm en kans op buien. In Syrië tanks van het Syrische leger zijn de kustplaats Banias ingetrokken. Bij protesten tegen Assad's regime vielen in Syrië gisteren nog tientallen doden. Correspondent Nicole Vever. Nicole, wat, wat weet jij over de situatie in Banias? Nou, de, wat, wat de berichten die naar buiten komen die, die klinken heel ernstig. Het lijkt erop dat uh, deze stad hetzelfde gaat overkomen als eerder Dera... De plaats aan de Jordaanse grens. Uh, tanks uh, die kant op troepen trekken het, uh, de stad binnen. En ook vanuit de kust, voor de kust, zouden uh, schepen liggen. Dus uh, de mensen zijn van alle kanten afgesloten van de buitenwereld. Nou, De communicatiemiddelen die zijn afgesloten, elektra ook. Dus het klinkt eigenlijk precies hetzelfde als wat eerder Derra ge ge gebeurde. Ook hier is uh, veel gedemonstreerd. Ook uh, solidariteitsdemonstraties juist met die stad Derra. En iedereen is nu bang dat uh, het grote dodental wat viel in, uh, in, in die plaats... dat dat ook nu Banias gaat overkomen. Ja, waar, waarom is er nou precies Banias nu aan de beurt? Nou, wat de regering zegt, die zeggen van hier is weer zo'n haard van salafistisch verzet. Het gaat om een gewapende opstand van moslimfundamentalisme. Uh, nou, de demonstranten die ontkennen dat. Die zeggen wij demonstreren gewoon uh, voor, voor vrijheid. Maar wat uh, de autoriteiten nu doen is eigenlijk spanningen proberen te creëren tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Ja. De wijken die nu omzingeld worden dat zijn met name de Sunnitische wijken de gemengde wijken, maar niet de Alavitische wijken. En de Alavite dat is de groep waar Assad zelf vanuit uh, afkomstig is. En ja, het is hem op een paar andere plekken toch ook gelukt om angst uh, aan te praten bij de minderheden en uh, door te zeggen van ja als het regime valt dan liggen die minderheden onder vuur. Ja. ja. Nou heeft de EU inmiddels sancties aangekondigd, zoals het bevriezen van de tegoeden van Syrische regeringsfunctionarissen. Wat denk je zal dat de indruk maken op het regime van Assad? Ja, geen idee eigenlijk. Het zijn dezelfde sancties die ook eerder door de Verenigde Staten zijn ingevoerd. En ook daar wordt gedacht over verdergaande sancties. Maar nou is het ook zo dat de mensenrechtenactivisten die naar buiten treden... die zeggen het is nou ook weer niet zo dat wij zitten te wachten op buitenlandse troepen die het land intrekken. Uh, het enige wat er eigenlijk al kan gebeuren is dat het buitenland druk blijft uitoefenen op het regime. Op alle mogelijke manieren. De VN die komt binnenkort met een, een delegatie van de VN Mensenrechtencommissie. Die gaat kijken wat er in het land aangeeft aan de hand is. Vooralsnog lijkt al die internationale druk, al die veroordelingen, die lijken niet te helpen. Maar ja, wat moet de internationale gemeenschap anders doen? Oké, okay, we wachten af. Nicole Fever. Amerika, de Verenigde Staten, hebben in Jemen met een onbemand vliegtuigje... een raketaanval uitgevoerd op Anwar al-Awlaki, een belangrijke leider van Al-Qaeda. Anwar al-Awlaki werd overigens niet getroffen. In Jemen zit uh, Judith Spiegel. Uh, Judith, uh, ho lang, uh, hoe belangrijk is deze man voor Al-Qaeda? Nou, deze man is... Wat ik ervan begrijp, heel belangrijk voor Al-Qaeda. In elk geval voor Al-Qaeda in de Arabian Peninsula, zoals de al qaeda groepering hier heet. Mm -hmm. Maar ook wel wereldwijd. Hij is populair onder jongeren, omdat hij veel met het internet communiceert en dat valt goed. Dus ja, hij is een belangrijke man en hij wordt ook wel als de nieuwe nummer één uh, gebombardeerd deze dagen. Ja, en figuurlijk. ja, ik heb begrepen, hij heeft jemenitische ouders, maar hij is in Amerika geboren. Dat zal een beetje een nachtmerrie voor, uh, voor de Verenigde Staten zijn. Ja, dat is natuurlijk niet lekker, maar ja, daar is niet zoveel aan te doen. De, de, de man is daar nou eenmaal geboren, zou in Jemen zitten. Niemand weet waar hij is. Ha? Ik heb wel ja. geprobeerd om via verre familieleden van hem in contact met hem te komen. Maar zelfs zijn broers of een aantal van zijn broers weten niet waar hij zit. Ja. Dus het is, een heel geheimzinnig, het is eigenlijk een heel geheimzinnig figuur, ook voor Jemenieten. Ja, hoe, hoe actief is Al-Qaeda eigenlijk in Jemen? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Volgens de Amerikanen heel actief, volgens de Jemenieten bestaan ze niet. Nou, ergens tussen die twee uitersten in ligt de waarheid wel. Ja. Uh, maar je moet het niet zo zien dat er elke dag allerlei Al-Qaeda-activiteiten hier worden ontplooit. Maar wat deze mensen doen in hun bergachtige en. en uh, Onbereikbare gebied valt, heel moeilijk te zeggen. En dat is ook precies waar de Amerikanen natuurlijk heel bang voor zijn. Ja, toch, toch uh, gebruikt president Saleh uh, het moslimextremisme extremisme als uh, excuus om, om te blijven zitten. Treedt de jemenitische regering dan wel op tegen, tegen al-Qaeda of tegen moslimextremisten? Nou, de regering zegt ...dat ze optreedt tegen Al-Qaeda in de samenwerking met de Amerikanen. Dat is ook inderdaad de kaart die nu alsmaar gespeeld wordt. Hè. Zalig zegt, jongens, als jullie mij wegsturen, neemt Al-Qaeda de tent over. Maar hier, ik zit zelf nu in Aden in het zuiden. En hier in het zuiden zeggen ze, al die zogenaamde optredens van de regering tegen Al-Qaeda is onzin. Het is juist de regering zelf die Al-Qaeda in het zadel heeft geholpen... En, en eigenlijk ook steunt, faciliteert en uh, wat dies meer zei. Dus dat is heel onduidelijk wat de regering nou echt doet tegen Al-Qaeda. Ja, en tegen Anwar al-Avlaki. Nou, we, we zullen het merken. Dank je wel uh, voor je uiteenzetting, Judith Spiegel in, in Jemen. In Luxemburg is gisteren Europees topberaad geweest over de financiële positie van Griekenland. De ministers van Financiën van Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje waren daarbij. Het Duitse opinieweekblad Der Spiegel geeft gisteren dat Griekenland zich uit de euro wil terugtrekken en meteen daarna daalde de koers van de euro. Het gerucht werd door de Luxemburgse voorzitter Juncker met klem tegengesproken. Hij kondigde aan dat de ministers van de eurolanden op 16 mei bij elkaar komen om te praten over de Griekse schuldenlast. En mogelijk heeft het land meer steun nodig dan de 110 miljard die de Europese Unie en het IMF al hebben toegezegd. Dit is het NOS-journaal met de Jong. In de Indonesische provincie West-Papua is een vliegtuig neergestort. Daarbij zouden 15 mensen om het leven zijn gekomen. Het toestel met in totaal 25 mensen aan boord... stortte in slecht weer in zee in de buurt van de havenstad Kaimana. Het vliegtuig is van Chinese makelij... en was waarschijnlijk eigendom van Merpati Nusantara. Twee jaar geleden stortte een vliegtuig van deze onderneming... neer in de jungle van Papua.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 gelijk noemde de uitslag dan ook een bittere pil. Het referendum werd donderdag tegelijk gehouden met lokale verkiezingen... en ook die liepen uit op een nederlaag voor de liberaal-democraten. De partij verloor 40 van haar zetels. Dat is een absoluut dieptepunt voor de partij. En vooral Labour boekte winst, maar ook de conservatieven van premier Cameron... gingen er licht op vooruit. Het wetenschappelijk bureau van D66 heet voortaan de Hans van Mierlo stichting. De partij was al een tijdje op zoek naar een nieuwe naam voor het kenniscentrum... omdat die aanduiding weinig zegt voor het, over het gedachtegoed van de democraten. Volgens het wetenschappelijk bureau is Hans van Mierlo bij uitstek... degene die zijn stempel op D66 heeft gedrukt. Het bureau wil graag in de geest van Van Mierlo aan oplossingen en ideeën blijven werken. Dat zegt voorzitter Bakker op de website van de partij. En een veilinghuis in Amsterdam gaat werken veilen van de Vlaamse schrijver en kunstschilder Hugo Claus. Het zijn ruim duizend stukken die worden aangeboden door de Nederlandse verzamelaar Hemming. Onder de stukken die onder de hamer gaan zijn niet alleen manuscripten, maar ook schilderijen. Ik was een goede vriend van Hugo Klaus en kreeg ook veel werk uit dienst privécollectie. Topstuk van de collectie is het manuscript Paal en Perk uit 1951. Daarin zitten 14 losse tekeningen van konijen. De to totale collectie zal mogelijk een miljoen euro opbrengen. De eerste veilingdag bij Adams in Amsterdam is 28 mei. Sport.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 Het was voor de rest een gentleman met zijn, ja, ik zou bijna zeggen... ...zuid-Europese, typerende Zuid-Europese charme. Ja, hij pakte iedereen in met zijn spel, maar ook zeker met zijn gedrag buiten de baan. In 2008 werd bij de golfer een hersentumor ontdekt. Verschillende operaties en behandelingen leken hem er bovenop te helpen. Maar de afgelopen dagen ging zijn toestand plotseling snel achteruit. Severiano Balasteros is 54 jaar geworden. De selectie van RKC Waalwijk wordt zondagavond om 8 uur gehuldigd. De RKC won gisteren met 2-1 van Fortuna... en haalde zo de titel in de Jubilair League... en promotie naar de eredivisie binnen. Maar ook in Rozendaal was het feest. RBC kreeg eerder deze week drie punten in mindering... vanwege financiële problemen... en zakte daarmee af naar de laatste plaats in de Jubilair League. Met nog één wedstrijd te spelen... leek de gradatie en dus het einde als betaald voetbalclub... niet meer te voorkomen. Maar RBC won gisteren en concurrent Almere verloor... waardoor RBC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 Op de derde en laatste training van de Formule 1 Grand Prix van Turkije... heeft Sebastian Vettel de snelste tijd gereden. Later vandaag is de kwalificatie. Vettel is koploper in de strijd om het wereldkampioenschap. En in Turijn begint vanmiddag de eerste grote wieleronde van het jaar. De Giro d'Italia. De jonge Rabo-renner Steven Kruiswijk rijdt ook weer mee. Vorig jaar verraste hij nog door in zijn debuut in de top 20 te eindigen... en bijna een rit te winnen. Dit jaar wil hij weer van zich laten horen.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 De eerste etappe dat is een ploegentijdrit van bijna 20 kilometer. Om tien voor vier vertrekt de eerste ploeg. Dan is er verkeersinformatie. Bij de AMWB zit Dennis Mooi. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staan twee files. Eentje in het zuiden van het land op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Eurmond en Born 3 kilometer. Ze zijn daar bezig met werkzaamheden. En op de A4 Amsterdam-Den Haag, daar staat tussen Roelovaren, en Hoogmade, ook 3 kilometer. Hoofdpunten van het nieuws. Opnieuw doden bij protesten in Syrië. Tanks van het Syrische leger zijn de kustplaats Banias ingetrokken. Op het Europees Topberaad over de financiën van Griekenland... is ontkend dat Griekenland uit de euro stapt. En Veilinghuis in Amsterdam gaat ruim duizend werken veilen... van de Vlaamse schrijver en kunstschilder Hugo Claus. Dit was het NOS-journaal. Zometeen onderzoeksjournalistiek in Argos.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 Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Joke Veninga. Goedemiddag en welkom bij Argos. Vaste luisteraars van ons programma hebben het al gemerkt. De zaak Theodor Kranendonk heeft al een tijd onze warme interesse. En ook vandaag brengen we u nieuwe feiten... in deze mysterieuze kwestie rond de Nederlandse wapenhandelaar. Wat is de voorgeschiedenis? Theodor Kranendonk is eind jaren negentig in Italië veroordeeld... onder andere voor het leveren van raketwerpers aan de maffia. Maar hij weet desondanks al jaren uit handen van de Italiaanse justitie te blijven. Hij woont gewoon als vrij man in Rotterdam. De kwestie kent inmiddels zoveel vreemde, onverklaarbare kanten... dat politici en strafrechtdeskundigen in eerdere uitzendingen van Argos... suggereerden dat Kranendonk wellicht bescherming geniet... als medewerker of informant van een inlichtingendienst. En daar hebben we afgelopen maanden verder onderzoek naar gedaan. Luister mee naar het verslag van Erik Arends en Cecile Landman. Hij is boef... Dat hij is, uh, ja, hij is uh, hogeschool. En het gaat over enorme hoeveelheden ruwe olie. Even kijken, 600.000 barrels. Uh, twee leveringen per maand voor de periode van 12 maanden. Dat is geen kleine handel. Afkomstig van landen, Libië en Iran, waar in die tijd nogal wat mee, mee te doen was. Een zakenman die op zoveel schaakborden tegelijk bezig is met zaken die wel de interesse moeten wekken... van inrichting veiligheidsdiensten als ze goed hun werk doen... Uh, ja, de kans dat die op de een of andere manier in de picture is, uh, die is heel groot. Theodor Kranendonk werd eind jaren negentig in Italië veroordeeld... tot elf jaar gevangenisstraf... Onder andere voor de verkoop van 30 raketwerpers aan de maffia. Maar al meer dan 12 jaar weet hij het overgrote deel van zijn straf te ontlopen. In 1999 vluchtte Kranendonk onder onduidelijke omstandigheden uit Italiaanse gevangenschap, kort nadat hij wegens mentale problemen uit de gevangenis was overgeplaatst naar een psychiatrische kliniek. Het is wel opmerkelijk iemand die vanuit de gevangenis in een psychiatrische inrichting komt... en die wandelt zo makkelijk weg en wordt dan ook helemaal niet meer teruggevonden. Dat is wel gek. Dat zei Ibo Burima, hoogleraar strafrecht, in onze uitzending in januari. Daarin melden we ook dat Kranendonk na zijn vlucht heimelijk bezoek kreeg van een Nederlandse diplomaat. Dat antwoorden op Kamervragen over dat bezoek geheim moesten blijven. En dat een Italiaans verzoek om kranendonk zijn straf in Nederland te laten uitzitten... ruim een half jaar onaangeroerd in een bureaula van het ministerie van Justitie bleef liggen. De zaak wekte van links tot rechts verbazing. Tweede Kamerlid Jeroen Recourt van de PvdA wees zelfs op de mogelijkheid van een cover-up. Het meest vergaande zou kunnen zijn dat hier iets niet aan het licht mag komen... niet openbaar mag worden uh, om andere redenen dan de veiligheid van personen. Uh, dat er iets in de doofpot moet worden gestopt. Dat vermoeden kwam niet alleen voort uit de vele vreemde gebeurtenissen... tijdens en na Kranendonks kortstondige gevangenschap. Het had ook te maken met het type zaken waar hij zich mee bezig hield. Wapenhandel. Hoogleraar Buruma zei het zo. Op het moment dat iemand in Italië veroordeeld wordt... voor het leveren van bazooka's aan de, de drangeta, uh, georganiseerde misdaad... gaan bij mij wel allerlei knipperlichten uh, aan. Je moet er rekening mee houden dat meneer ook iets heeft besproken... met de politie of met geheime diensten. Want als er nou één veld is waar je eh, eh, onmiddellijk moet denken aan verdergaande belangen van politie en van geheime diensten, dan is het wel de wapenhandel. Na onze uitzending van eind januari heeft het openbaar ministerie in Rotterdam de kwestie alsnog voorgelegd aan de rechter. Die moet nu beslissen of Kranendonk zijn straf in Nederland moet uitzitten en zo ja voor hoe lang hij de gevangenis in moet. Maar het vraagstuk kent nog zoveel onduidelijkheden... oordeelde de rechtbank begin april... dat de zaak voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Vooral kranendonks vlucht uit Italiaanse gevangenschap in maart 1999... roept bij de Nederlandse rechter nog altijd vragen op. Want is die nou ontsnapt, zoals de Italiaanse autoriteiten zeggen... of mocht die van de Italianen gewoon vertrekken zoals Kranendonk vorig jaar tegenover het Algemeen Dagblad beweerde. En zoals zijn advocaat, Ines Weski begin april tijdens de rechtszaak in Rotterdam nog eens herhaalde. Dat moet het openbaar ministerie nu uitzoeken. En daarover gaat ook deze uitzending. We achterhalen nieuwe feiten over die opmerkelijke verdwijning uit Italië. We ontdekken dat Kranendonks betrokkenheid bij wapenhandel geen incident is... En we vinden nieuwe aanwijzingen dat de oud-commando Kranendonk... mogelijk banden heeft gehad met de geheime dienst. Met dank aan de nalatenschap van een spraakmakend journalist. Dag, ik kom voor het dagboekarchief van Willem Opmans. Ja? Argos, over de gangen van een internationaal handelaar in Loesje Zaken. De artsen wisten niet meer wat te doen... Het hoofd van de afdeling opperde de hereniging met mijn vrouw. Toen de berichten uit Rotterdam steeds slechter werden, heb ik mijn koffer gepakt, heb ik afscheid genomen van mijn verzorgers en ben ik naar huis gegaan. Dat was op 10 maart 1999. Jeroen Rekoer, P van de A-kamerlid en oud rechter. Hij leest een passage uit het interview dat Theodor Kranendonk vorig jaar april gaf aan het AD. En daarin vertelt Kranendonk hoe hij van de Italiaanse autoriteiten... zijn paspoort terugkreeg en probleemloos kon vertrekken... uit de Italiaanse psychiatrische kliniek waar hij onder huisarrest stond. Sindsdien weigert hij met de media te praten. Wat denkt u als u dit leest? Nou, hier zit een suggestie in uh, dat hij met medeweten en goedvinden... Van, van, de, van de beheerders en zijn behandelaars naar Nederland is gegaan. Kan het zijn dat je, als je in detentie zit, ineens je paspoort en je papieren terugkijkt? Nee. Ook niet in Italië? Uh, nou, het zou niet zo moeten kunnen in Italië. Ja. Nee, dat is heel gek, hè? Met je paspoort uh, geef je de mogelijkheid om, uh, om overal over de wereld heen te gaan. Maar zou het zo kunnen zijn dat uh, Kranendonk op een of andere manier beschermd moet worden... door iets of iemand binnen de Nederlandse staat? Die gedachte komt natuurlijk in je op. Maar kijk, het probleem bij dit soort cover-ups, als dat een cover-up zou zijn... is dat je natuurlijk nooit iemand voor de microfoon krijgt die zegt... inderdaad, deze meneer uh, mag nooit uh, gedetineerd worden... want we hebben een deal of we hebben weet ik, wat voor belangen. Dus je moet die, die waarheid zoveel mogelijk omsingelen met de argumenten. Dat zei Recours vorig jaar december... In de daaropvolgende maanden proberen we een helder beeld te krijgen van de persoon Kranendonk. We praten met mensen die hem van nabij hebben meegemaakt. Een van hen is Hans Bekker, oud-bestuursvoorzitter van Humanitas. Een levensbeschouwelijke organisatie die onder andere verzorgingshuizen heeft. Ik heb sinds anderhalf jaar heb Kranendonk leren kennen omdat zijn vrouw bij ons uh, cliënt werd. Zijn vrouw was die de dement geworden. En als ik moet omschrijven, een grote reizige vent. Een markante kop met staalblauwe ogen. En een gigantische harde handdruk. Ik kon absoluut niet vermoeden dat hij al 80 was. Ik had hem maximaal 68 geschat of zo. Hij was ook aan het trainen voor de marathon. Dus een interessante man. Vitaal. Een andere bekende van Kranendonk is de Nederlandse zakenman Eduard Profijt. Hij ontmoette Kranendonk eind jaren 80 in Zuid-Afrika... en kreeg met hem een stevig conflict over geld. Kranendonk die verdeed zich voor als van adel. Hmm. En hij was een jonkheer. Ja, hij had een wapen van Kranendonk. Ja. En, uh, in het begin kwam hij echt goed over. Maar toen in Zuid-Afrika ben ik hem natuurlijk beter gaan leren kennen. Ja. En uh, hij is zo'n geslepen boef. Dat hmm. Hij is, uh, ja, is uh, hogeschool... Je ondertussen... kan iemand heel vriendelijk in de ogen kijken en tegelijk een mes in zijn rug steken. Maar goed, uh, dat is wel uh, heel heftig. Ja. Maar dat, ik zeg dat zo om een beetje aan te geven: dat hij, uh, uh, hij komt als een heer. Kan hij zich zo goed voordoen, heel vriendelijk enzovoort. En ondertussen is hij keihard. Aldus oud zakenpartner van Kranendonk, Eduard Profeet... Kranendonk is dus uit Italië ontsnapt via een psychiatrische kliniek. Hoe verliep die ontsnapping uit Italiaanse gevangenschap? De Nederlandse rechter wil daar ook graag het fijne van weten. Maurizio Romanelli is de Italiaanse officier van justitie... die in Italië de zaak Kranendonk voor de rechter bracht. Kranendonk kreeg huisarrest opgelegd om gezondheidsredenen vooral wegens depressiviteit. De gerechtelijke beroepsinstantie in Milaan... heeft hem daarom huisarrest gegeven. Maar juist omdat hij huisarrest kreeg opgelegd... heeft mijn kantoor, dus het Openbaar Ministerie van Milaan... daartegen beroep aangetekend. We hebben erop gewezen dat de maatregel van huisarrest... niet had moeten worden toegepast. Daar had het Openbaar Ministerie in Milaan een duidelijke reden voor. In Italië stelt bij huisarrest de bewaking namelijk weinig voor. Officier van justitie Romanelli zegt zelfs: domiciliari sono una misura che funziona se la persona Huisarrest is een maatregel die helaas alleen werkt als de persoon in kwestie die maatregel wil laten werken. Als de persoon besluit om te vluchten, dan kan hij vluchten. Het bezwaar dat Romanelli tegen Kranendonks huisarrest aantekende... werd door de Hoge Raad in Italië toegewezen. Kranendonk moest dus terug naar de gevangenis. Maar vrijwel direct na dat vonnis van de Hoge Raad... verdween hij spoorloos. We bellen met een medewerker van de luxe medische herstelkliniek Le Betulle... in de buurt van Como. Dat is de kliniek waar Kranendonk zat... Onze contactpersoon wil niet met de naam worden genoemd... maar we mogen de persoon wel citeren. Hij heeft op ons verzoek het dossier van Kranadonks verblijf in de kliniek ingezien. Ik vind dit allemaal heel vreemd, eerlijk gezegd. Het is heel vreemd. Het gebeurt vaker dat in deze kliniek patiënten komen... aan wie huisarrest is opgelegd. Maar dat zijn geen figuren die zulke zware misdaden hebben begaan. En het zijn al helemaal geen personen bij wie er een kans op ontsnapping is... Ik vind het heel vreemd dat een Italiaanse rechter, in dit geval, waarbij een gevangene is veroordeeld voor een ernstig misdrijf als de verkoop van wapens aan de Drangheta, geen bezwaar heeft gemaakt tegen de opname in een kliniek als Le Betule. We zijn een open inrichting, je kunt hier dus zonder problemen weglopen als je wilt. En dat weet een rechter. Die weet heel goed dat als hij een zware misdadiger hier naartoe overplaatst, dat die hier vandaan kan ontsnappen. We leggen de zaak voor aan de Nederlandse advocaat Angela Mannaert... die al dertien jaar in Italië werkt en daar geregeld Nederlandse gedetineerden bijstaat. Ik vergelijk het met de eigen dossiers um, die ik heb behandeld voor um, Nederlandse gedetineerden... En concludeer ik eigenlijk dat het een beetje een merkwaardige zaak is. Want ik weet uit ervaring hoe moeilijk het is om uh, huisarrest te krijgen... voor um, gedetineerden die niet de Italiaanse nationaliteit bezitten... Ik heb dit in mijn praktijk al een paar keer geprobeerd. En dan hadden we ook echt huisvesting geregeld voor de gedetineerden. Dan was ook familie bereid om huur, de huurpenningen te betalen. En dus alles eigenlijk was in orde. En dan werd het toch afgewezen. En dan was de reden altijd dat de gedetineerde uit Nederland kwam. En dat het een groot risico was dat hij dan naar Nederland zou vluchten. Dus sowieso kent u geen voorbeelden van niet-Italianen die onder huisarrest zijn geplaatst? Nee, dit ken ik niet. We graven verder in het verleden van Kranendonk. En vinden in het handelsregister van Zwitserland, waar hij enkele jaren heeft gewoond... diverse bedrijfjes die op zijn naam hebben gestaan. Veel verder brengen die aanwijzingen ons niet. Maar dan stuiten we, al zoekend op internet, ineens op een opmerkelijke passage. Donk. Hey. Groene barret. Zwitserland. Ja, hier, Kranendonk. Die, die komt dus voor in Oltmans. Brunswijk. In Suriname. Zat hij in Suriname. Op de website van uitgeverij De Papieren Tijger... vinden we een fragment uit het boek In het Land der Blinden. Geschreven door de journalist Willem Oltmans. Oltmans beschrijft in de betreffende passage... zijn zakelijke relatie met ene Dirk Keijer... en met Theodor Kranendonk en wel in het Suriname van eind jaren 80... tijdens het dictatoriale bewind van legerleider Desi Bouterse. Ik had in 1983, volgend op de militaire coup van 1980... en de 15 politieke moorden van 8 december 1982... mijn werkterrein naar Suriname verlegd. Ook al ontmoette ik Dirk Keijer steeds onregelmatiger... toch beleefde onze betrekking in 1986 een opleving... Hij had belangstelling gekregen Daisy Boutussen te hulp te komen en vroeg mij om hem in Paramaribo te introduceren. Keijer deed die dagen namelijk zaken met de voormalige groene baret van de commandotroepen, Theo Kranendonk, die in Zwitserland woonde. Enerzijds had Boutussen volgens beide heren kanonnen nodig om de rebellen van Ronnie Brunswijk van Stoelmans eiland te schieten. Anderzijds kon Suriname uitstekend landbouwmachines gebruiken. Zou deze misschien geïnteresseerd zijn om via Daimler Poeg. Wat, wat is dat? Dat is dat. Uh, dat, is een bedrijf. dat is een van de autobedrijven, uh, toch? Ja. Om in Oostenrijk een softloan van 20 miljoen Zwitserse franken te ontvangen om een en ander te kunnen aanschaffen. Ja. Dus dit gaat over. Welk jaar gaat dit dan over? Dat 86? Zes, zes, 87 ja. Er zat Kranendonk, dus. Met Oldman's. In en een leuke Paramaribol. Willem Oltmans, die in 2004 overleed, was voorzichtig gezegd een spraakmakend figuur. Zowel in binnen als buitenland. Zowel in de journalistiek als daarbuiten. De privéoorlog van journalist Willem Oltmans nu. Al 40 jaar vecht hij tegen de staat der Nederlanden. Zolang, zegt hij, te zijn tegengewerkt in de uitoefening van zijn vak. Ik zei ben... ben... ben... vijf jaar te vroeg... Geef Sukarno Nieuw-Guinea en haal op met het gedonder. Maak een gemene, gemene beste relatie met Indonesië... zoals de Engelsen doen, de Fransen doen, de Belgen doen. Doe het een beetje normaal. Maar laat Nieuw-Guinea... En ik kreeg gelijk! Nou, als je hier in dit land gelijk krijgt... krijg je de rode kaart voor je leven. Dus Luns maakte mij voor het leven persona non grata. Een fragment van Averro's televisier, eind jaren negentig. En Willem Oltmans kreeg gelijk... In 2000 bepaalde een arbitragecommissie dat de Nederlandse staat Oltmans inderdaad heeft dwarsgezeten. De overheid moest hem 8 miljoen gulden schadevergoeding betalen. Wat Oltmans schrijft over Kranendonk roept vooralsnog vooral vragen op. Wat moet Theodor Kranendonk met de journalist die bekend staat om zijn warme banden met omstreden regeringsleiders... als de Indonesische president Sukarno en de Surinaamse legerleider Daisy Bouterse? En wie is Dirk Keijer? Wat hebben ze te zoeken in Suriname? Wat bedoelt Oltmans precies met de verwijzing naar de kanonnen... waarmee Boutersen kennelijk de opstandelingen van Ronnie Brunswijk te lijf wil? En waar komt dit uit? Het zijn memoires? Dit zijn... Maar ja, is een boek. Dit, dit is uh, oh ja, in het ding van Willem Oltmans in het Land der Blinden. Moeten we de papieren tuin even bellen? Ja. En, misschien hebben die wel meer. En uitgeverij De Papieren Tijger heeft inderdaad Mia. De uitgeverij is namelijk al jaren bezig met het uitgeven van de memoirs van Willem Oltmans. Een reeks die uiteindelijk 70 delen moet omvatten. En die vooral gebaseerd is op de honderden dagboeken... die Oltmans voor zijn dood in bewaring gaf aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Dag, ik kom voor het dagboekarchief van Willem Oltmans. Van die geplande 70 delen zijn er tot dusver 25 uitgegeven. Maar die behandelen de jaren tot 1979. En Oltman zat pas een paar jaar later in Suriname. Hij vertelde daarover in het programma Rug uit de jaren 80. Waarom, waarom doe je die memoires? Wat heeft het voor zin om oh. alles wat je meemaakt op te schrijven? Wil je het serieus weten? Ja, als vraag niet. Nou omdat ik bijvoorbeeld nou, gisteren in Suriname heb gesproken, ik was er maar één dag, ik ben maandag gekomen, dins, dinsdag terug. Daarin heb ik een dijk mensen gesproken, van de Russische ambassadeur tot en met Boutersen. Alle aantekeningen gemaakt, daar kan geen letter van in de krant. Waarom niet? Dat kan niet. Als Is het geheim het wel... dan? Niet geheim, maar die mensen praten vertrouwelijk, dus dat kan je niet naar buiten brengen. Maar waarom praten ze? Wat heeft, wat heeft het dat voor, komt voor nut voor? om, hun, om, om met jou ik... vertrouwelijk te praten? Wat heeft dat voor nut? Dat weet ik niet. Moet je hen vragen. Maar ik heb die vertrouwelijke gesprekken, schrijf ze op. En over 20, 30 jaar wordt dat waardevol. Op ons verzoek verleent de Papieren Tijger inzage in de manuscripten van de memoires die nog niet zijn gepubliceerd. En daaruit blijkt dat Willem Oltmans inderdaad nauwe banden onderhield met Dirk Keijer en Theodor Kranendonk. Banden die betrekking hebben op het Suriname tijdens de dictatuur van de jaren 80, maar ook op Zuid-Afrika in de tijd van het apartheidsregime. Banden die uiteindelijk door fikse onderlinge ruzies worden verbroken. 27 april 1991. Ik heb Theo Kranendonk vrij onomwonder geschreven dat als de heren hun verplichtingen niet nakomen, mij geen ander verweer rest dan de publiciteit te zoeken. Ik heb rechtstreeks de formulering gebruikt dat ik uit de doeken zal doen. welke ervaringen ik met zeer corrupte zakenlieden opdeed. die bovendien bindingen hebben met de inlichtingendiensten. Nou, dit is dan het uh, magazijn Bijzondere Collecties. En we hebben hier een aparte kluis. waar uh, het archief van Altmans uh, wordt. Uh, Bewaard. De manuscripten zijn waardevol, maar geven nog niet voldoende informatie. We gaan, met hulp van de conservator van de Koninklijke Bibliotheek... in Oltmans dagboekarchief op zoek naar de originele stukken. Misschien kunnen die een uitgebreider inzicht geven... in Kranendonks Surinaamse verleden. We gaat een grote deur... Een grote stalen deur... Het lijkt echt een schatkamer, hè? Dus het is een, een aparte kluis die bij de inrichting van dit gebouw hier apart neergezet is voor hele kostbare materialen. Maar ook materialen die niet beschreven zijn, zodat we niet precies weten wat erin wat is. En dat is met het archief van Oltmans het geval. Daar zitten in die verschillende mapjes, dit is 76 meter boekenkast, gevuld met kwarton mapjes met allerlei aantekeningen van Oltmans zelf, maar daarbij ook... Knipsels, tijdschriften, kranten, foto's, ingekomen post, uh, tickets van vliegtuigen, hotelrekeningen, van alles en nog wat zit er tussenin. Dat moet nog een keer goed bewaard en bekeken worden dat we de verschillende materialen op de geëigende wijze gaan bewaren. We doorzoeken de dagboeken van 1987 tot en met 1992. En dat is 7,5 meter aan volgestouwde mappen. 28 oktober 1987. Kloosters, Zwitserland. Theo Kalendonk arrived. Sterke hand. Ik had het gevoel de man eerder te hebben gezien... Hij bracht een map mee met brochures over leveranties van oorlogstuig. Hij had het voor elkaar gekregen dat ik 1 miljoen Zwitserse frank zou krijgen. Een commissie van 5 procent. Indien ik zou kunnen bewerkstelligen dat Daisy Boutense voor de verkiezingen van 25 november een letter of intent zou afgeven. Daisy zou zelf ook een miljoen op een Zwitserse bank kunnen krijgen. Dick Keijer zei dat er snel gehandeld diende te worden... Uit de aantekeningen van Oldmans blijkt dat Theodor Kranendonk en Dirk Keijer... in de herfst van 1987 contact met hem zoeken... om gebruik te maken van zijn goede betrekkingen met dictator Bouterse in Suriname. Kranendonk en Keijer wonen bij elkaar in de buurt in het Zwitserse kloosters... en hebben goede zakelijke contacten in de Sovjet-Unie. Keijer figureerde in 1976 in een verhaal in het Amerikaanse weekblad Time... En daar wordt beweerd dat hij nauwe banden heeft met de Russische geheime dienst. Keijer en Kranendonk ontvouwen tegenover Oltmans het plan... voor een lucratieve, maar ook pikante deal met het Bouterse regime. Ze willen de legerleider een lening geven van 20 tot 25 miljoen Zwitserse frank. En voorwaarde is dat hij met dat geld goederen aanschaft... bij een Oostenrijkse zakenpartner van de twee... De Weense onderneming Steyr-Daimler-Poeg. Dat bedrijf is eind jaren 80 vooral bekend om zijn auto's en brommers... maar produceert ook landbouwmachines en wapens en tanks. Een deal tussen het Surinaamse regime en het Oostenrijkse bedrijf... zou Keijer en Kranendonk, maar ook Oltmans als bemiddelaar... een flinke winst opleveren. Oltmans gaat voortvarend aan de slag. 5 november 1987. lieutenant kolonel Christopher belde vanavond. Het aanbod van Keier-Kanendonk wordt door Bouters geaccepteerd. Kom mijn oren niet geloven. Want met dit project zal ik in één klap uit de shit zijn. 8 november 1987. Zug, Zwitserland. Kanendonk zei er ook nog 3500 machinepistolen... en 69 van 9 mm bij te willen doen als extra cadeautje voor Boutersen. De onderhandelingen verlopen zo voorspoedig... dat Oldmans opnieuw naar Suriname reist. Eerst alleen met Dirk Keijer en later met een hele delegatie. Keijer, Kranendonk, hun beide partners... en topman Manfred Koolraad van Steyr, Daimler, Poeg. 17 november 1987. Hotel Torarica, Paramaribo. Boutersen en Herrenberg ontving ons vriendelijk... De bevelhebber in werkbroek en zwarte laarzen met ritsluitingen. Daisy was zeer ontspannen en luisterde geduldig naar de uiteenzetting van Dirk Keijer. We zaten in de grote zitkamer bij het balkon aan de voorzijde van het paleis. Het was duidelijk dat Daisy uitzonderlijk veel belangstelling had... voor het aanbod van Daimler poeg uit Wenen. En hij onderstreepte dat Surinaamse politieautoriteiten... vooral belangstelling hadden voor bepaalde wapens... 21 januari 1988, Paramaribo. Vanmorgen hebben de heren een ontmoeting met commandant Iwan Graanoogst. Manfred Korlat had ook films meegebracht van oorlogsmaterieel. Te leveren door Steyr Daimler-Poeg. In de dagboeken van Oltmans vinden we vele brieven, faxen en verklaringen van Kranendonk aan Oltmans die de plannen voor de Surinaamse deal bevestigen. Bijvoorbeeld Kranendonks verklaring over het deal dat Oltmans zou opstrijken. Hierbij bevestig ik dat een commissie van 5% van het bedrag... zijn de 20 miljoen Zwitserse frank... zal worden gereserveerd voor de heer Oltmans... en volgens zijn instructies worden uitbetaald. Direct nadat de transactie waarvoor hij de introductie deed... zal zijn gesloten. Theo Kranendonk. Verder bespreekt Kranendonk de voortgang van de onderhandelingen met Suriname... maar in verhullende termen. Beste Willem, het laatste nieuws. De heer No kwam gisteren terug... Hij heeft met graan een goed gesprek gehad. Het knelpunt was voor bepaalde goederen de prijs. Hier zal iets aan gedaan worden. Leg ik wel uit in een persoonlijk gesprek. Volgens Oltmans bedoeld kranendonk met meneer Noh Manfred Koolraad van Steyr, Daimler, puch ook van deze zakenman bevat het Oldmans archief verklaringen... op briefpapier van het Weense bedrijf... die bevestigen dat er in de jaren 80 ver gevorderde plannen zijn... voor een transactie met het Surinaamse ministerie van Defensie. En ze vertellen tevens waarom de deal desondanks... maar niet van de grond komt. Wenen, 29 juni 1988. Beste Willem, de situatie in Paramaribo is stabiel. Dat wil zeggen dat ik geen verdere informatie meer heb ontvangen sinds mijn terugkomst op 9 mei. Tijdens mijn verblijf van een week heb ik twee keer contact gehad met het leger. Maar de cliënt was zeer verbaasd dat het materiaal zo duur is. Ik heb de heer Kranendonk laten weten dat bepaalde cijfers voor de commissie van jullie kant te hoog zijn. We zoeken contact met Manfred Koolraat. En vinden hem in Wenen, waar hij inmiddels een eigen adviesbureau heeft. Koolraad bevestigt dat Stayer Daimler, Poeg via Kranendonk, Keijer en Oltmans zaken heeft willen doen met het Bouterse bewind. Maar Koolraad spreekt over de levering van brommers. Pas als we aangeven sterke aanwijzingen te hebben voor leveranties van militair materieel, vertelt hij meer. Hij wil niet met zijn stem op de radio, maar we mogen hem wel letterlijk citeren. Voor zover ik me kan herinneren was Suriname geïnteresseerd in een speciaal soort tanks. Geen bewapende voertuigen, maar voertuigen om troepen mee te verplaatsen. Suriname vroeg om een offerte en die hebben inderdaad aangeboden. Maar de Oostenrijkse regering gaf geen toestemming. Dus het kwam nooit tot een deal. Ook al omdat de heren Kranendon, Keijer en Oldmans als tussenpersonen veel te veel geld eisten. Oltmans is woedend dat de deal met Suriname niet doorgaat. Hij wijt het mislukken van de transactie vooral aan een mysterieuze ruzie... die tussen Keijer en Kranendonk uitbreekt. Oltmans vermoedt dat het om opzet gaat. Dat blijkt uit zijn dagboekaantekeningen van maart 1988. Ik telefoneerde Theo Kranendonk in Zwitserland. Hij begon te vertellen nu gebroeierd te zijn met partner Dirk Keijer. Hoe is dat nu gods wereld mogelijk? We zitten samen in de Oostenrijkzaak. Tot mijn stomme verbazing belde Dirk Keijer om vijf uur... om aan te kondigen dat zijn partner Theo Kranok een rat was. Hij wil met Theo geen zaken meer doen. Wat als Daisy Bouters er de lucht van heeft gekregen? Dan vraagt hij zich meer dan terecht af waarom ik twee hansworsten van Hollandse zakenmensen bij hem heb binnengebracht... die hem Gouden bergen beloofden en vervolgens een ordinaire keet kregen. Ik wil nog niet eens denken aan de mogelijkheid... dat de hele affaire een doorgestoken kaart van de inlichtingendiensten is geweest... om een abrupt einde te forceren aan mijn reeds vijf jaar durende... uitstekende contact met Boutussen en Suriname. Oltmans ruikt onraad. Misschien werken Keijer en Kranendonk wel voor de inlichtingendienst, vermoedt hij... en zijn ze er bewust op uit om hem het leven zuur te maken. Zoals hij, naar zijn overtuiging, al sinds de Nieuw-Guinea-kwestie in de jaren 50... wordt gedwarsboomd door de Nederlandse overheid. Als Oldmans kort daarop zijn aandachtsgebied verlegt naar Zuid-Afrika... dat eind jaren 80 nog wordt bestuurd door het apartheidsregime... zoeken Kranendonk en Keijer opnieuw contact met hem... Dirk Keijer probeert met zijn bedrijf Investronic een handelsrelatie op te zetten tussen Zuid-Afrika en de toenmalige Sovjet-Unie, waar hij een kantoor heeft. Een kranendonk heeft interesse in kobalt, wijnboerderijen en olie. En het lijkt hem weinig uit te maken dat die olie uit landen komt met uiterst omstreden regimes. Dat blijkt uit een fax van 25 september 1990 aan ene Maurice Carré in Johannesburg. Refererend aan onze telefoongesprekken deze ochtend... kan ik u melden dat FTS Finance and Trade Services in de positie verkeert... om u de volgende soorten ruwe olie aan te bieden. Libische ruwe olie, 24 vrachten, van elk ongeveer 600.000 vaten. Iraanse ruwe olie, 6 vrachten, van elk ongeveer 250.000 metrische ton. Indien bovenstaand aanbod tot een succesvolle operatie leidt... zal FTS uw belang, en dat van de heer Oldmans, op een bevredigende en voor u aanvaardbare wijze behartigen. In afwachting van uw vlotte antwoord... met vriendelijke groeten Theo Kranendonk. We leggen dit voor aan PvdA Tweede Kamerlid Jeroen Rukkoer. Dat is geen kleine handel. Afkomstig van landen, Libië en Iran... waar in die tijd nogal wat mee, mee te doen was. Ja, dat waren geen landen waar Nederland vrienden mee was. Nee. En waar uiteraard inlichtingendiensten... ook de Nederlandse wel interesse hebben hoe... De, hoe de handel en wandel van die landen is. Hoe die, hoe die aan hun volutes komen waar ze de olie wegzetten. Weg Vooral het olieaanbod uit Libië is omstreden. Omdat nog geen twee jaar eerder, in december 1988... boven Lockerbie de terroristische aanslag op het Amerikaanse Pan am vliegtuig plaatsvindt. Een aanslag waarvoor Libië uiteindelijk verantwoordelijk wordt gehouden. Maar ook deze deal lijkt op niets uit te lopen tot wanhoop van Willem Oltmans. 16 december 1990. Ik kon niet slapen en ging midden in de nacht naar beneden. En noteerde... Waarom ging Suriname mis... na de tussenkomst van Keijer en Kranendonk? Waarom is Zuid-Afrika bezig mis te gaan... na de komst van Keijer en eigenlijk ook Kranendonk? Nu lees ik pas dat BVD-agenten zich presenteren als zakenlieden. Verrips, Keijer... Kranendonk van rijen. Omdat ook de oliedeal in Zuid-Afrika op niets dreigt uit te lopen... raakt Oldmans er steeds meer van overtuigd... dat het nooit de bedoeling van Keijer en Kranendonk is geweest... om echt tot zaken te komen. Nu niet in Zuid-Afrika en eerder niet in Suriname. U hoort Kamerlid Recour citerend uit Oldmans memoires. Het is onverklaarbaar waarom nadat ik Keijer later gevolgd door Kranendonk... Mijn erbouw tussen mijn uitstekend opgebouwde betrekking met Suriname... over een periode van vijf jaar... van de een op de andere dag in Duigen vielen. Waren keijer en kranendonk een geplande uh, operatie van de inlichtingendiensten... met als doel roet in het eten te gooien? Ja. ja Oltmans is er hier dus eigenlijk van overtuigd of vraagt zich af... of die twee uh, informanten of medewerkers zijn van een inlichtingendienst. Hè? Ja, de deal gaat mis... Otmans uh, uh, wordt daar ook op aangekeken, zo lees ik. En hij denkt, uh, uh, is dit een opzetje? Ja, Otmans was daar sowieso erg mee bezig. Hè, met opzetjes, uh, tegenwerking door de, door de overheid... en met name door de, door de toenmalige BVD. Hm. En hij ziet hier ook weer een, een, een aanwijzing. Het is inderdaad opvallend dat die deal misgaat. Want eerder nog lijkt het in kan en kruiken te zijn. 18 april 1991. Deze concludeerde... En ik vrees terecht dat ik twee buitenlandse geheimagenten, Keijer en Kranendonk, bij hem had binnengebracht. Oldmans wil geld zien voor de kosten die hij naar eigen zeggen heeft gemaakt om voor Keijer en Kranendonk in Paramaribo de deuren te openen. En de schade die hij heeft geleden door het afketsen van de wapendeal. Kranendonk weigert te betalen. Als Oltmans daarop dreigt hun heimelijke onderhandelingen met het Bouterse regime over militaire leveranties publiek te maken, ontvangt hij van Kranendonk een duidelijke waarschuwing. 22 april 1991. Langzamerhand gaat dit een beetje op chantage lijken, Willem. En dan begeef je, je echt om een gevaarlijk pad. Wij hebben geen verplichtingen aan elkaar, ook geen morele. Mocht door je geïntrigeerd op enige wijze schade voor mij of indirect aan mijn gezin ontstaan, dan presenteer ik jou een rekening. Voor alle duidelijkheid, Willem, en dat is geen bedreiging, maar een feit... ik zal jou hiervoor persoonlijk verantwoordelijk houden. We leggen onze bevindingen over het verleden van Theodor Kranendonk voor... aan Bob de Graaf. Hij is mede-auteur van het vuistdikke boek Villa Marese... over de geschiedenis van de inlichtingendienst Buitenland... En hij geldt als dé deskundige op het gebied van de inlichtingendiensten. Heeft Kranendonk in het zicht gestaan van een geheime dienst? Is die wellicht zelfs informant geweest? En zo ja, zou daarin de verklaring kunnen liggen voor het feit dat hij 13 jaar na zijn veroordeling in Italië nog steeds op vrije voeten is? Een zakenman die op zoveel schaakborden tegelijk bezig is met zaken die wel de interesse moeten wekken... van inrichting en veiligheidsdiensten als ze goed hun werk doen... Uh, ja, de kans dat die op de een of andere manier in de picture is, hoe dan ook, hè, die is heel groot. Uh, mensen die uh, in de directe omgeving van Bouterse zaten... Hè, en de oorspronkelijke koepplegers in, in, in Suriname... Uh, moeten uh, van de Nederlandse kant, maar ook van de Amerikaanse kant... Uh, een grote belangstelling hebben gehad. Uh, eind jaren tachtig de koep was geweest, de decembermoorden waren geweest. Uh, er was van alles te doen rondom drugs te doen. Transporten en drugsverkoop. Uh, uh, er was een uh, strijd gaande tussen Bouterse en uh, Brunswijk en zijn mannen. Nou, dat hele conglomeraat geeft aan van daar moet je wel heel erg in geïnteresseerd zijn in die periode. Libië was natuurlijk uh, in die periode ook een, een land... waarvan je in de gaten hield wie gaat erheen en, uh, uh, en wat doet hij daar... en wat zou die eventueel voor ons kunnen betekenen. Dus uh, ik acht uh, de kans dat als je die opeenstapeling inderdaad hebt... van activiteiten, uh, de kans dat die totaal ontsnapt zou zijn... aan inrichting en veiligheidsdiensten, uh, heel klein is. De vraag is dan alleen even wat voor rol die precies heeft gespeeld. De rol die, die zo iemand speelt kan, die zijn van degene die zich onbespied waant. Dus die op de een of andere manier in de gaten gehouden wordt. Tot en met, maar ik zeg niks over de Kranendonk zelf, maar puur theoretisch. Dat je zou werken voor een dienst. En, en dat je op stap gaat met de vooringenomen positie dat je informatie wilt verzamelen. We gaan nog één keer terug naar Kranendonks opmerkelijke verdwijning... uit Italiaanse gevangenschap. Onze bron bij de psychiatrische kliniek Le Betoulle, waar Kranendonk onder huisrest stond... wijst ons op nog een opmerkelijkheid. Die vindt hij in Kranendonks patiëntendossier. Er is bij deze gedetineerde een deskundige onderzoek gedaan... dat uitwees dat hij in deze zaak om medische redenen... niet langer in een gevangenis kon worden opgesloten... Dat onderzoek is gedaan door twee psychiaters van wie ik nog nooit heb gehoord. Dat is vreemd. Natuurlijk speelt deze zaak meer dan tien jaar geleden... maar de personen die dit soort deskundige onderzoeken doen... zijn altijd dezelfde. En van deze twee heb ik nog nooit gehoord. En daarmee heeft Kranendongs Vlucht veel kenmerken van het soort ontsnapping... waaraan Italië een rijke historie heeft. Dat zegt vooraanstaand Italiaans historicus Giuseppe de Lutis deskundigen op het gebied van de inlichtingendiensten. In Italië zijn er veel van dit soort ontsnappingen uit gevangenissen geweest... van mensen uit een goed sociaal milieu. Een karakteristiek kenmerk van dit soort gevallen... is dat de gedetineerden eerst worden overgeplaatst vanuit de gevangenis naar een kliniek... en dan vanuit de kliniek ontsnappen. Dit vereist natuurlijk wel de medewerking van dokters die weinig last hebben van hun geweten die zich laten betalen voor het afgeven van valse medische verklaringen. Daarbij verzinnen ze een ernstige kwaal... die opname in een kliniek noodzakelijk maakt. La è ricca di di tipo. Italië kent een rijke geschiedenis van dit soort verhalen. Zou het kunnen dat een geheime dienst in het spel is geweest... bij zo'n ontsnapping? Vragen we de Lutis. Si, Zeker. In het verleden hebben geheime diensten... geregeld criminelen geholpen te ontsnappen. Als deze meneer contacten heeft gehad of samen heeft gewerkt met geheime diensten... dan kan de geheime dienst het natuurlijk nodig vinden om in te grijpen. We leggen onze bevindingen voor aan enkele Kamerleden. Eerst PvdA-Kamerlid Jeroen Rukkoer. Ik zie nu een optelling van een heel aantal gegevens. We zien de wapenhandel in Suriname, we zien de mogelijke oliehandel van olie uit Libië en Iran. Daarna het leveren van bezoekers en de maffia in Italië. Daar loopt die Kranendonk dan uiteindelijk tegen de lamp. Uh, maar dan zien we weer het opmerkelijke gegeven... dat hij uit de gevangenis uh, gaat en in een plaats wordt, uh, wordt geplaatst... Uh, die niet beveiligd is, zodat hij zomaar naar Nederland kan. Dan komt er zelfs een ambtenaar van buitenlandse zaken op bezoek... zonder dat dat enige gevolg heeft... terwijl hij nog gewoon een open gevangenisstraf heeft staan. Ja, dat telt toch allemaal wel bij elkaar op. En dan vraag je je af... is hier inderdaad niet een inlichtingendienst achter betrokken? Dan wordt... De cirkel rond meneer Kranendonk... Ja, over zijn betrokkenheid bij inlichtingendiensten... Er wordt natuurlijk nog wel wat verder gesloten. Het, het, het maakt het nog aannemelijker. Hoe ernstig is dat? Het is niet ernstig dat inlichtingendiensten... zich goed op de hoogte willen houden van, van, van, van loesje, handel en wandel. Want dat kan gewoon rechtstreeks de veiligheid van Nederland betreffen. Dus sterker nog, ik vind het goed dat inlichtingendiensten erbij betrokken zijn. Maar dan moet het belang van Nederland wel heel erg groot zijn... Want anders moet je natuurlijk mensen met vuile handen moet je je niet mee inlaten. Dan gaat u dat uitzoeken? Dan ga ik op dit moment. Uh, ga ik daar niks over zeggen en kan ik daar niks over zeggen? Daar heb je de commissie stiekem voor. Daar zitten de fractievoorzitters in. Uh, en dat ben ik niet. U kunt het wel vragen. Ik kan het wel vragen. Ik kan daar contact over opnemen. Ik kan er alleen nooit aan u uh, over, uh, over informeren. Macht moet altijd een zekere vorm van tegenmacht hebben en controle. Uh, alleen ja, geheime diensten. Maken het wel noodzakelijk dat die controle enigszins uh, ook geheim is. Zeg maar zeggen. In ieder geval niet publiek bekend. SP Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen. Ik denk dat de nieuwe feiten die aan het licht zijn gekomen. Uh, de aannemelijkheid van uh, uh, bescherming. en beschermde status die deze man heeft uh, genoten. of nog steeds geniet. die maken die aannemelijkheid zeker groter. Hm. Dus ik wil nog een keertje. samen met mijn collega's. ik hoop dat we. Uh, daarin weer samen met mij willen optrekken van CDA en Partij van Arbeid... Uh, nog een keertje bij de beide ministers uh, om opheldering vragen. Nou ja, goed, en kunnen die beide ministers uh, die opheldering niet geven... Ja, dan kunnen we natuurlijk altijd nog naar andere parlementaire middelen grijpen... om ervoor te zorgen dat we wel weten wat er is gebeurd. Uh, de commissie uh, stiekem bedoelt u dan? Ik sluit niet uit dat we daar uiteindelijk terechtkomen. En dan is altijd de vraag die je moet stellen... is datgene wat er gebeurd is, is dat belangrijk genoeg om te eisen als parlement dat zeer vertrouwelijke informatie met je wordt gedeeld. Ja, en ik denk dat dat in dit geval gewoon zo is. <tied> Natuurlijk hebben wij een reactie gevraagd aan Theodor Kranendonk zelf. Die wilde niet reageren. En ook aan zijn advocaat Ines Wesky. Zij stuurde gisteren een mail waarin ze stelt dat ze hoopt... dat wij ons baseren op stukken die rechtmatig in ons bezit zijn gekomen. En daarin kunnen we haar geruststellen. Ja, die stukken zijn inderdaad rechtmatig in ons bezit gekomen. Verder schrijft Wesky, voor zover deze stukken überhaupt al rechtmatig in uw bezit zijn gekomen, moet op het eerste gezicht worden geconcludeerd dat het hier kennelijk om legitieme aangelegenheden uit een grijs verleden zou gaan. De inhoud waarvan Tant niet dus kan worden beoordeeld. Hetgeen de bedoelde uitzending voor mijn inmiddels 80-jarige cliënt onnodig, grievend en zelfs lastelijk maakt. Tot zover deze reactie, dat wil zeggen deze mail van advocaat Wesky, want het is geen inhoudelijke reactie op de inhoud dus. Aan deze uitzending van Argos werkten mee Erik Arends, Cecile Landman, Roeland Muller en Kees van der Bos. Techniek Alfred Koster. U kunt Argos uh, terugluisteren op de site van de VPRO, vpro.nl. Argos. En u kunt uh, daar zich ook abonneren op onze nieuwsbrief. U kunt Argos ook volgen trouwens op Twitter en Facebook. Um, straks trots in bedrijf op deze zender en volgende week kunt u gewoon weer luisteren naar Argos, de achtergronden van het nieuws. Een fijn weekend nog. Ooit katholiek gedoopt, maar nu gegrepen door het boeddhisme. En dus weer een doop. Pakweg 50 jaar later. Youkai. Jukai is een Japans woord wat letterlijk betekent geven en ontvangen van de voorschriften. Luister morgen naar de documentaire Help, ik word boeddhist. Jukai is voor mij toch ook een soort nieuwe doop. Over zen, discipline, schuld en boete en een spirituele coming-out. Daarmee verklaart iemand dat hij een volgeling van de Boeddha wil zijn. Morgenavond, 9 uur, boeddhisme in Hollandok Radio. Radio 1, het nieuws.